1 uur. Kirsten Klomp met het NOS. Nederland hoeft geen extra asielzoekers uit Griekenland en Italië op te nemen. Dat heeft het hof bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting We Gaan Ze Halen. Die wil dat Nederland zich houdt aan een afspraak met de Europese Unie uit 2015. Daarin wordt gezegd dat Nederland ruim 8700 vluchtelingen moet opnemen... Maar volgens het Hof ging het om een verdeelsleutel... en omdat er in totaal minder vluchtelingen zijn toegelaten... mag Nederland er ook minder opnemen. De anti-homo-wet in Rusland is een schending van het recht... op de vrijheid van meningsuiting. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaald... in een zaak van drie homo-activisten. Die willen al jaren een gay pride in Rusland organiseren, maar dat mag niet. De omstreden wet moet de verspreiding van homoseksualiteit in Rusland tegengaan... Volgens zes van de zeven rechters van het Europees Hof moedigt de wet homofobie aan. De Nederlander Johan van Laarhoven is in Thailand in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot een lange gevangenisstraf, 75 jaar. Van Laarhoven stond terecht omdat hij geld dat hij in Nederland met zijn koffieshop had verdiend in Thailand wilde uitgeven. Volgens zijn advocaat was de koffieshop in Nederland legaal en heeft zijn cliënt niets verkeerd gedaan. Bij de kanaaltunnel in Frankrijk is een Poolse vrachtwagenchauffeur omgekomen... door een wegblokkade van migranten. Die hadden boomstammen op de weg gelegd. De chauffeur botste op een andere vrachtwagen. De truck van de Pool vloog in brand. De militairen van de luchtmacht leggen vandaag waterputten aan... op de Veluwe bij Schaarsbergen. Het grondwater moet de brandweer helpen bij het bestrijden van natuurbranden... meldt Omroep Gelderland. In natuurgebieden is het vaak lastig om aan het bluswater te komen... Door de warmte en droogte is er op dit moment een verhoogd risico op natuurbranden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij 21 graden in het noorden, tot lokaal 30 in het zuiden. Morgen ook in het noorden wat warmer. Donderdag wordt de warmste dag van de week, met op veel plekken tropische temperaturen. Dit was het nos short ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Zitten, zitten mijn titel er nog in? Oh ja. Zitten. Ja, nee, dit is een serieuze zaak. Je lacht erom, maar ik heb van die hele enthousiaste jongens. Joh. Ja, ja. Nee, zei ook natuurlijk, maar deze, joh, als je die loslaat, is het gelijk. Olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Hé, hey, zag je wat? Dick? Zag je wat? Je zag... je zag wel, wat zag je? Wat zeg je niet. Dan ben ik nou Als ja, je nieuwsgierig, wat je dan ziet, nou, ja. Ja, dat zie je zelf nooit. Nee. Ja, ja, dat rokje is niet helemaal afdoende, geloof ik. Hè? Nee, dat soort grapjes. Drukjes, nou, ja. ja. Zag je ook, je zag daar ook, al. ja, verder. Nou, heb je toch nog een leuke plaats daarvoor. <tie> Dat hoort er niet bij hoor. Maar... Ja. ja, dat dacht ik op. bij. Oh, er zit er nog een. Ja. ja. ja. ja. Nou, ja. Hé. Hey. Hé, hey, is het al pauze? of... Uh... Oh nee, dat maak ik zelf uit. Ja, dat wel. Ja, dat... Oh ja, ik ben de baas is ook wel. Ja, ja. Nee, want ik kom er niet meer uit natuurlijk, dat begrijp ik. Ja. Ik lig hier hartstikke goed, joh. Ja, uh, uh. uh. Wat? Uh. Ja, dat knippen we ook, dat knippen we er ook wel uit. Ja, uh. ja. ja er is geen gehoor op de televisie natuurlijk. Ja, uh. ja. Ja. Ik zou trouwens niet eens weten hoe je er een beetje elegant uitkomt, hoor. Hé. Hey. Hey, ik ben trouwens ook een keer de deur uitgelopen, zeg? Nou ja, dat doe ik natuurlijk wel vaker, anders kom je nooit ergens. Ja, nee maar... nee, maar ik bedoel, ik ben ook een keer een beetje dramatisch moeilijk. Een beetje, uh, ja, romantisch, maar met slaande deuren en een beetje met ruzie en zo. Van, ik kom nooit meer terug, ben ik het huis uitgelopen. Ik ben niet vermist geraakt, hoor. Ik ben ook helemaal, überhaupt niet eens naar Brazilië gegaan. Ik ben niet eens, nee joh, ik ben niet eens, ik ben gewoon weer teruggekomen. Ik ben niet eens verder gekomen dan de grens van Zuid-Duitsland met Oostenrijk. Oh, ja jongen, ik ben... Ik moet dat soort dingen niet eens proberen, daar ben ik veel te A en WB voor, weet je Nee ja, ik durf dat niet. Ik ben op een heel lullig stationnetje ergens terechtgekomen, ergens. We hebben echt grens Zuid-Duitsland met Oostenrijk of zoiets. En toen hadden ze daar twee fietsen, hadden ze daar te huur. Nou, toen heb ik één zo'n fiets gehuurd, want ik kan dat niet met twee fietsen. Nee, nee, heb ik nooit gekund. Nee, sommige mensen kunnen. Ik ga gelijk kapsijzen tegen de stoeprand, weet je ja. Het was trouwens ook twee keer zo duur. Dus toen heb ik, ja... Ja, dus ik denk, nou, ik doe mij maar eens zo'n een fiets. En ik daar fietsen, weet je, door dat landschap... Nou, het glooide daar nog niet eens. Er was nog geen alp te zien. En ik dacht fietsen en ik voelde me helemaal down en out... en zonder vaste wonen, verblijfplaats... En, ja, en junk en muiterij op de bounty... en alleen op de wereld en zo. Terwijl ik slag bij elke, hand, elke hoek mijn hand uit heel keurig zo. Ja, en ik had voor op de fiets... had ik ook nog zo'n rekje, weet je wel, met een kaart van de omgeving. Nou, ja, probeer dan maar eens vermis te raken, weet je wel, ja... ja. Ik kan dat niet. Ik was dezelfde dag was ik nog weer terug. Nou, ze hebben niet eens gemerkt dat ik weg geweest was, zeg. Ja. I love the colorful clothes she wears. And she's already working on my brain. Things are happening with her. Ja, en ik hoor u denken, dit zijn niet de Beach Boys. Nee, dat heeft u voorkomen gelijk in. Nee, dit waren inderdaad niet de Beach Boys. Dit was gewoon uh, de maestro zelf. Oftewel, uh, Brian uh, Wilson All-Stars. En uh, ja, waarom draaiden we dat? Omdat het natuurlijk vandaag uh, zijn verjaardag is. Hij is jarig vandaag. Ja. Ja. Happy birthday, Brian. Happy birthday, Brian. Wat, wat zei je nou? Ik zei happy birthday, Brian. Ja, hij is 75 geworden. Jee, Ja, dan is hij bijna net zo oud als Paul McCartney. Hij is eigenlijk net zo oud als Paul McCartney. Het scheelt maar twee dagen. Paul McCartney is zondag 75 geworden. En Brian dus vandaag. En uh -huh. uh, dit was een, een, een remake van zijn Brian Wilson All Stars. Uh, die was ook langer dan het oorspronkelijke verhaal van de Beach Boys. En ja, ja. Uh, dat van de Beach Boys. Uh, daar bestaan ook trouwens diverse versies van. We kennen natuurlijk allemaal wel die single versie, maar er zijn nog meer versies van. Want oorspronkelijk was het nummer natuurlijk bedoeld voor het album Smile. En uh, dat zou in 1967 of 68 uitgekomen moeten hebben, weer als antwoord een beetje op Sgt Pepper. Maar uh, ik denk dat Sgt Pepper Brian Wilson uh, dermate motiveerde, demotiveerde eigenlijk, want hij zei: daar kan ik nooit meer overheen. Dat, uh, dat, ja, dat is echt zo. Want baas boven boven Ja, nou ja, het was zo dat de Beatles geïnspireerd waren door Pet Sounds. Ja. Dat Paul McCartney zei van: wat moet ik daar, nou, hoe moeten wij daar overheen? En uh, dat, uh, dat had Brian Wilson dus weer... toen hij Sgt. Pepper gehoord was... en dus toen schijnt hij volledig ingestort te zijn. En dat album Smile is dus eigenlijk nooit uitgekomen. Nee. Nee. En uh, Maar het gekke is dat je nu... als je dus daarin geïnteresseerd bent... Uh, op Spotify bijvoorbeeld... het album wel terug kunt vinden... zoals het in der tijd was... En, en uh, bedoeld was. Uh, nou ja, het was niet helemaal afgemixt. En dat soort nee. dingen. Er kwam toen later wel oh. een, een zwak aftreksel uh, uit. Dat heette Smiley Smile. Ja. Maar dat was uh, toen echt een soort zwak, zwak aftreksel... van wat dat oorspronkelijke album zou. Maar uh, Brian Wilson zelf heeft het toch allemaal nog goed gemaakt. Want die heeft, uh, nou, nog niet zo gek lang geleden... het album integraal opnieuw opgenomen. En uh, ook uitgevoerd zelfs. Ja. Goed, nou, Brian Wilson dus, 75 jaar... En dienstelijk. ja. Uh, Brian wist dus en uh, de, oh, hij is dus 75 geworden vandaag. Ja. ja. Nou, probeer je dat soort dingen, dat kan ik gewoon niet doen. Wat gebeurt hier nou allemaal weer? Uh, ah, nog een stukje je Brigitte. <laughs> oh ja, dat klopt. <laughs> nou, maar ik nu... nou, ik stond op het station. Nou, ik wel even. gek geworden. Ik keek naar elke trein. Ik keek op alle borden. Ik wilde Heen. Ver weg van de beklemming, maar op geen enkel bord vond ik mijn bestemming. Toen stapte ik maar in, waarheen wou ik niet weten. Ik hoopte ver genoeg om alles te vergeten, de trein die reed maar door. De avond was gevallen. De mensen stapt uit, naar huis toe met z'n allen. We reden door de nacht, de trein en ik, wij samen. Ik zag het interieur, weer spiegeld in de ramen. Eerst niks in de gaten, toen kwam de conducteur, wilt u de trein verlaten? Ik stond op het station, ik keek op alle borden, Er ging geen trein meer terug, ik leek wel gek geworden, de weer. was gesloten en niemand op de been. Maar nou ja, een beetje extra aandacht nooit weg. Brigitte Kaandorp. Ja bro, ik was helemaal vergeten plaat te zetten. Ik was helemaal vergeten plaat een lijstje toe te voegen. Stom hè. Ja, maar goed. Nou ja, in heeft wat extra aandacht gekregen vandaag. Ah, nou dus op mag zich ook... wel. Ja toch? Ja. Oh, vind ik wel. Ik vind zo'n leuk mens. Mag best wat extra aandacht. Vind ik ook. En als u dit muziekje hoort, het is alweer uh, kwart over één geweest. En dat uh, betekent dat wij dus lekker gaan eten. Ja. Dan moet je maar af. Ja, dan moet je. Jouw kookkunsten kennen dit. Uh, ja, dan gaan we naar het recept. Dus ik zou zeggen pot, potlood en papier bij elkaar. En, uh, en, uh... Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending. ...na te lezen via onze Facebookpagina pagina www.facebook.com-zandvoortlunch. Ja. Www ja. <lacht> nou, uh, ik heb heel toepasselijk gekozen voor een uh, snelklaar bokschotel. En met deze temperaturen is het in de keuken vaak minder prettig toeven... Boven een heet gasfornuis. Dus uh, ik heb gekozen voor uh, deze wokschotel. Voor vier personen. En uh, een beetje uitmikt ben je in een kwartiertje klaar. Dus en weinig afwas. Ook leuk. Uh, u heeft hiervoor nodig. 400 gram roerbak-groentemix. Naar keuze. Dus uh, zoek een mixje uit wat u lekker vindt. Twee rode paprika's. Twee liter water. 3 uh, eetlepels uh, zonnebloemolie. 335 gram kipfiletblokjes. Een half flesje five spices roerbaksaus. Van de, het bekende uh, gele merkje. 300 gram einoedels. En 75 gram ongezouten cashewnoten. De bereiding gaat als volgt. Laat de wokgroenten na afspoelen uitlekken. Was de paprika's en snijd deze in dunne reepjes. En breng in een pan water aan de kook. Verhit in een wok de olie. Uh, roerbak de kip uh, ongeveer 3 minuten. Voeg dan de paprika toe en bak deze ongeveer 2 minuten mee. Schep vervolgens de wokgroente erdoor en bak deze ook nog 2 minuten mee. Voeg de roerbaksaus uh, toe en verhit dat nog een minuut of twee. Verwarm uh, intussen de noedels volgens de uh, aanwijzingen op de verpakking. In het water, uiteraard. Schep de noedels uh, bij de wok en uh, verwarm het uh, geheel al roerbakkend nog even door. Garneren met cashewnoten. En de, uh, een tip: uh, de vegetariërs kunnen eenvoudig de kipfilet vervangen door uh, al of niet gekruide tofublokjes. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Ja, en vooral die mensen die niet zo snel een potloodje of een pen hadden over een stukje papier. Nou, u kunt het allemaal nog eens even rustig nakijken. Het staat allemaal op onze Facebookpagina. Ja hoor, het staat w er al op. Ja, Www.facebook.com. Skernestreep. Zandvoort Luncht. Ja, ja. Goed, en wij gaan weer verder. Met uh, de Osmond. And crazy horses. ja ja, het natuurlijk de Jackson 5 in Amerika. En dat waren allemaal uh, ja, zwarte jongetjes natuurlijk. En in het Amerika van toen was dat allemaal natuurlijk niet zo, uh, zo goed. En uh, er moest natuurlijk dan een zogenaamde blanke equivalent komen, zoals dat dan keurig netjes heet. En dat waren de Osmonds. Zo net zo'n soort groepje, allemaal broertjes bij elkaar, net als de Jackson 5. Allemaal broertjes bij elkaar en een klein ventje ervoor, dat was uh, Donny Osmond. En ze had ook nog een zusje, die heette Marie Osmond... en ze had ook nog een kleine broertje, dat was Little Jimmy Osmond. En, kleine uh, dus. was ja. die kleine. En ze kwamen uit uh, Utah vandaan, dus het waren dus uh, mormonen. Juist. Ook dat nog. Mm -hmm. En ook dat toch. <laughs> dus uh, ja, ja hoe, hey, hoe kan je erfelijk belast zijn. Maar goed, uh, in ieder geval, uh, zo zat het in de tijd. Dus in de tijd was het in Amerika natuurlijk... toen de apartheid nog best wel bestond... Uh, was dat eh, toch wel een aardige tweestraat... tussen de zwarte Jackson 5 en eh, de blanke Osmonds. Zo zat dat. Crazy Horses. Maar het was wel een leuk liedje. Dat gaat het wel persoon. Oh, dat was... Ja, gekeerd. het was een leuk liedje. Imagine Dragons. We kunnen turn Walking the Wire, it's new. But we'll take what comes, take what comes. Oh, the storm is raging against us now. If you're afraid of falling, then don't look down. But we took the step, but we took the leap. And we'll take what comes, take what comes. Feel the Take what comes Imagine Dragons. A couple rebel top gun pilots flying with nowhere to be Lordy mm -hmm. Don't know you super well, but I think that you might be the same as me Homemade be Dianites normally, Let's let things come out of the woodwork, I give you my best, I tell you all my best lies, yeah Awesome, right? So let's let things come out of the woodwork. I give you my best side, tell you all my best lies. See me rolling, showing someone else love, dancing with our shoes off. No, I think you're awesome. Dat kennen ze natuurlijk van de grote hit Royals. Dit heette Homemade Dynamite. Nou het lijkt me een beetje gevaarlijk hoor, thuis dynamiet maken. Ja. Kom, wel is een explosief gebeuren worden. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Ja, dat is weer. Nog steeds. Ja. Het is uh, met volop zon en hoge temperaturen perfect strandweer. Zo'n uitje kan echter aardig in de papieren lopen... omdat er vaak wel een ijsje, een biertje of een flesje zonnebrand wordt aangeschaft. Op welke Hollandse, Noord-Hollandse stranden kun je de kosten dan zo laag mogelijk houden en krijg je het meeste waar voor je geld? En waar lopen de bedragen juist het hoogst op? Nou, voor het goedkoopste dagje strandhangen in Noord-Holland kun je het beste naar Bloemendaal aan zee. De index van Travelbird berekenen uit wat je per badplaats gemiddeld kwijt bent... voor zonnebrandcrème, flesje, water, een pilsje, een ijsje, een lunch, een patatje. In bloemenal Zee moet je als badgas rekenen op een kleine 33 euro. En uh, de badplaats wordt op de voet gevolgd door Castricum. Uh, een dagje strandvermaak kost daar wel geteld 4 centen extra. En op de derde plaats staat natuurlijk Zandvoort... waar je gemiddeld zo'n 34 euro kwijt bent. Eh, prijzen zijn pp per persoon. Het duurste dagje strand is Wijk aan Zee... waar je gemiddeld 35 euro kwijt bent. Een voltreffer voor de politie gisteren... tijdens een controle op de parkeerplaats... een ruige hoek langs de A4... Daardoor zochten ze tijdens een motorserviaanse een auto van twee Roemeense mannen. De wagen leek vol te zitten met gestolen goederen die ze hadden buitgemaakt uh, bij een woninginbraak in Bad Hoevedorp. Direct bij het openen van de kofferbak vonden de agenten verschillende inbrekerswerktuigen. Toen ze verder zochten kwamen ze diverse iPads, horloges, een spelcomputer en heel veel kleingeld tegen. Genoeg reden voor de politie om de twee mannen in de boeien te slaan. Het blijft de komende dagen nog goed warm. En dat zorgt niet alleen overdag voor hete hoofden en klotsende oksels. Ook s'nachts uh, brengt de hitte de nodige ongemakken mee. En is uh, de slaap vaak ver te zoeken. Slaapdichtskundige en neuroloog Hans Hamburger van het Amsterdam Slaapcentrum. In Boerhaven MC. vertelt uit. Uh, vertelt uit Leg uit. Staat er een beetje raar. Leg uit hoe je zo comfortabel mogelijk de dag doorkomt. En wie denkt dat een koude douche helpt, uh, heeft het dus echt bij het verkeerde eind. Dat vernauwt namelijk de bloedvaten en houdt je juist warmte vast. Voor het slapen gaan, een glas koud water drinken en een warme douche te nemen, gaan je bloedvaten openstaan waardoor je sneller afkoelt. Een ventilator in, de kamer, in je kamer helpt ook. Het briesje zorgt ervoor dat je zweet sneller verdampt. Waardoor je dus ook sneller afkoelt. Zorg daarnaast dat je niet te laat wat eet. En zo weinig mogelijk alcohol drinkt. En uh, ook s'avonds niet meer gaan sporten. Volgens uh, hamburger zorgen al deze dingen voor een snellere stofwisseling. Waarbij veel warmte vrijkomt. Hou het dus bij koud water en doe lekker rustig aan in de avonduren voor een optimale nachtrust. Waar, waarom had jij dan nog een halve kip op gisteravond? Play voor in bed. Hey. <laughs> niet zo jokken. Ik heb helemaal niet gegeten. Jongen, jongen joh. Jonge. Voldoende drinken is sowieso heel belangrijk. Wie zijn warmte kwijt wil, moet goed kunnen zweten. En dat kan alleen als je genoeg drinkt. Uh, en dan heb ik het niet over uh, alcoholica. <coughs> mogen duidelijk zijn. Afgelopen weekend zag de uh, politie IJmond een motor met een wel heel bijzondere kentekenplaat. Daar stond op. Pak me dan. En uh, dan heb je uiteraard direct de aandacht te pakken. Zo schrijft de politie. De bestuurder uh, kreeg een stopteken, maar ging er vervolgens als een speer vandoor. De man uh, reed vrij roekeloos weg uh, en schoot een woonwijk in. Vanwege het gevaar is de achtervolging niet ingezet... en is de wijk door andere eenheden afgezet. Al dus de politie. Even later zag een van de agenten iemand met een motor aan de hand een steeg inlopen. De agent bedacht zich geen moment en sprintte achter de verdachte aan... Deze schrok en wilde wegrennen om de motor weer te starten. Deze haperde en uh, de collega wist de persoon in de kraag te vatten. Hoezo? Pak me dan. Wij, u vraagt en wij draaien aldus de politie. En tot zover de berichten. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Of geen weer. Zomer of hartje winter. Het westkust weerbericht luidt als volgt. Het is uh, volop zomer in de regio. De zon schijnt, maar er is ook hoge bewolking. Maar het blijft wel overal droog. De wind uh, komt uit het noordoosten en neemt toen naar matig overland en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur loopt op naar 26 à 27 graden. Vanavond en komende nacht zijn er naast wolkenvelden ook opklaringen. En het blijft droog. Het koelt af naar een graad of 14. Toch iets aangenamer. Morgen schijnt de zon, maar er is wel vrij veel hoge bewolking. Het blijft droog en bij een zwakke oost- tot noordoostwind... stijgt de temperatuur naar een zomerse 25 graden. Tot zover. Oh, Autos you know, Redding, nummer van uh, ja. A Change is Canna Come. Oorspronkelijk natuurlijk van Sam Koek, maar uh, ik, ik prefereer toch echt deze versie, hoor. Ik vind hem echt veel mooier. Uh, ja. A Change is Canna Come dus, uh, van het album Auto's Blue kwam het vanaf. Heel prachtig, een prachtige plaat, waaronder andere ook... Uh, respect op stond en zo. En I've been loving you. En dat soort prachtige stukken. Mm -hmm. Dit verbaast mij een beetje viaal trouwens. Hoezo? Nou ja. nou ja. Weet je, alles wat, wat, wat echt is, qua muziek, vind ik mooi. Okay. En dit is echt. Dit is echt. En ik moet ook zeggen, uh, het komt ook een klein beetje door onze collega Willem Bruis. Want die heeft iedere keer challenges op Facebook staan. Ja. En die had de laatste eentje van de mooiste soul hits. En ik zag er een paar voorbij komen. En ik denk nou, ik weet niet of dat nou echt soul is. En uh, toen heb ik er een, uh, een dingetje opgezet van Otis Redding. Van nou, als je het over king of soul hebt. Dit is de absolute king of soul. Ja, de beter is het niet. Nee. Nooit overtroffen. En uh, de man is helaas natuurlijk veel te vroeg om het leven ja. gekomen. Dat was op 10 december 1967. Toen hij in een uh, meertje stortte met een vliegtuig. En samen met hem een aantal bandleden mee uh, de dood insleurde. Nou ja, hij vloog niet, maar het vliegtuig stort gewoon hier. En uh, volgens mij is hij ook nooit teruggevonden. <clears throat> maar in ieder geval, uh, nou ja, zijn muziek blijft uh, eeuwig en altijd. Uh, Uiteraard. Want het ja. is en blijft de allerbeste solzanger die ik ken. En uh, ja. dit vind ik een van de mooiste solnummers ooit gemaakt. Dus... Ja. ja, en ik ben natuurlijk helemaal beïnvloed dankzij mijn grote vriend uh, hier uit Zandvoort. En ja. <laughs> oh, die zingt hem overigens ook heel Die hem ook dit nummer ook prachtig kan zingen. Ja, maar, ja. Dit is uh, Scott Walker. En Jackie. And if one day I should become a singer with a Spanish bum Who sings for women of great virtue I'd sing to them with a the guitar I borrowed from a coffee bar Well, what you don't know doesn't hurt you My name would be Antonio, and all my fruities I would burn And when I gave them some, they'd know I'd expect something in return I'd have to get drunk every night and talk about virility with some old grandmama who might be decked out like a Christmas tree. And though pink elephants I'd see, though I'd be drunk as I could be, still I would sing my song to me about the time they called me Shacky. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, A cute, cute, in a stupid-ass way. And if I joined the social world, became procurer of young girls, and I would have my own bordellos. My record would be number one, and I'd sell records by the ton, all sung by many other fellows. My name would then be Hassan Jack, and I'd sell oats of opium, whiskey that came from Twigganum, authorly queers, and fowny virgins. If I had banks on every finger, finger in every country, and all the countries ruled by me, I'd still know where I'd wanna be. Locked up inside my opium, den, surrounded by some Chinamen, I'd sing the song that I sang, then about the time they called me shacky, If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, Shoot, shoot in a stupid-ass way. Now tell me, wouldn't it be nice, that if one day in paradise, I'd sing for all the ladies up there, and they would sing along with me, we'd be so happy there to be, cause down below is really nowhere, and if my name were to the pur, then I would know where I was going, and then I would become all-knowing, my beard's so very long, and If I became deaf, dumb, and blind Because I pitied all mankind And broke my heart to make things right I'd know that every single night When my angelic work was through The angels and the devil, too Would sing my childhood song to me About the time they called me Shaky. If I could be for only an hour If I could be for an hour every day If I could be for just one little hour A cute, cute, in a stupid ass way Jackie, en dat was Scott Walker een van de beroemde Walker Brothers Natuurlijk En uh, dit is, ja, uh, yeah, dit is nieuw Nou ja, nieuw Ik heb hem vorige week ook aan het pakken The Ex-Ambassadors Ik vind het een leuk plaatje <laughs> vanavond. Mm. Hopen we het te missen. Ja, er niks tussen, kom. Vanavond is dus het 18 uur. En het is de eerste aflevering. Vorige week zat hij erop, maar we herhalen hem nog een keer... van de mensen die hem gemist hebben. Want het was best een moeite waard. Dus... Dit is Free! En dat heet Wishing Well... Wishing Well, en dat was uh, The Free, de die we natuurlijk kennen van All Right Now. Maar dit was een van hun andere prachtige platen. Ja, ja, de, oh, God, het is alweer zo laat. Want oh, wat gaat die tijd toch altijd vreselijk snel, hè? Nou, het is nou, dus voor, voor je het weet. Voor je het weet zijn die twee uur... Uh, nog een, een bericht wat ik trouwens nog even luister. En uh, wat ik misschien wel, ik weet niet of dat terecht is, maar dat zal allemaal wel... Maar een hond die een kind en een oma beet, die krijgt een tweede kans. De Zandpoort-Zuid, de eigenaar van de hond die in mei een vrouw en een vijfjarige kleindochter in het burgemeester Rijkenspark in Zandpoort-Zuid-Beet... ...heeft gisteren goed nieuws gekregen over het lot van het huisdier. Het dier krijgt namelijk een tweede kans. Een vier, viervoeter, een Engelse bulldog van tien maanden oud... Beet het meisje in haar been en oma in haar wang. Een hondenbegeleider bracht daarna een bezoek aan de eigenaar van de hond. Waarna werd besloten het dier in beslag te nemen. De rechter zette echter gisteren vraagtekens bij die test. Meldt het Noord-Hollands Dagblad. Oh. En volgens de krant ondergaat de bulldog die Dirk heet. Daarom binnenkort een speciale test. Waarmee bepaald wordt of het dier trainbaar is. De Haarlemse eigenaar van het dier had daarom gevraagd. Dat weten we dan nog eventjes. Ja. Het is altijd een kwestie van opvoeden, hè? Ja, vaak wel. Maar in ieder geval, nou, het zit erop. We hebben hem weer gehad voor vandaag. voor dus. Morgen ja. ben ik er weer bij IJs en weten dienende. Ik moet trouwens mijn collega De even versterkt de wensen, hè? Want die is van de ja. fiets vallen. Ah. Ah, beterschap, Bert. Ja, ik weet niet of ze luistert, maar als ze luistert, in ieder geval beterschap. <lacht> ja, wie valt er nog van fiets? Er zijn fiets? Er zijn handige manieren om af, om af te stappen. Ja, hè? ja, Dat is een ding wat zeker is. <lacht> maar dan fiets ik niet meer, ik kan veel te hard vallen. Dat True. Zie je maar. Weer. True. Maar in ieder geval, morgen ben ik er weer en uh, dan ben ik niet mijn eentje. Nou oh ja, zo niet erg. Ja. Oh ja donderdag weer met Dolly. Nou, donderdag ja. weer een gezellig weekje, hoor. En het is mooi weer, dus wat willen we nog meer? In ieder geval, voor vandaag zit het erop. Wij danken u hartelijk voor het luisteren. En we hopen dat u er een klein beetje van genoten heeft van datgene wat wij u voorschotelden. Ja. En dat gaan we dus morgen weer doen. Tenminste, Zo is ik, dat. Tenminste, ik? Ja. Wens ik u een hele fijne week. En wat mij betreft, tot volgende week. Nee, sorry, horen eerst vanavond nog, hè? Oh ja. Tenminste, dat is alles mee zit. Waarschijnlijk wel. Als alles mee zit, horen ze hier vanavond nog als rock bitch. Ja, ja, ja. Dus uh, alle metalheads. Ah, ik weet het niet, we moeten maar even wachten of het systeem het allemaal oppakt. Dan ja. We een beetje wat fout gegaan, we maar dan geeft We het wel. zien. We zullen het wel zien. Nou, tot ziensje. Dag. Dag. Op naar het visje. Hm, Lekker.